Het voorstel van de KLM om de bonus van topman Elbers te verhogen... is onverstandig, zegt het ministerie van Financiën. De KLM praat met de overheid over staatssteun vanwege de coronacrisis. Het ministerie zegt dat er voorwaarden worden gesteld aan die steun... als de aandeelhouders van KLM met de verhoging instemmen. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat nog niet duidelijk is... of de aanwezigheid van antistoffen in het bloed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 Ze zeggen dat er apps op de eindlijst staan die door meerdere groepen waren afgekeurd. Volgens het ministerie worden de zeven apps die zijn overgebleven dit weekend kritisch bekeken. Het weer in het zuiden bewolkt met af en toe een bui. In het noorden droog en meer zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 I know just what to prove. Give me for granted, now you gotta leave I don't wanna hear your apologies